Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederland geeft een gestolen beeld uit Egypte terug. Het gaat om een stenen hoofd uit de farao-tijd. Waarschijnlijk werd het tijdens de Arabische lente in 2011 of 2012 geplunderd. Drie jaar geleden dook het op bij de kunstbeurs in Maastricht. De handelaar deed er afstand van, toen bleek dat het gestolen was. Demissionair premier Schoof heeft de Egyptische president Sisi laten weten dat het beeld terugkomt. Mogelijk nog dit jaar. België onderzoekt opnieuw verdachte drones boven een luchtmachtbasis in Belgisch Limburg. Volgens defensieminister Franken hadden de drones de basis bewust in het vizier. Het lukte niet om te achterhalen waar ze vandaan kwamen. De luchtmachtbasis huist Amerikaanse kernwapens en is verboden terrein. In Utrecht wordt vandaag opnieuw op 20 locaties het water gecontroleerd op enterokokken. Die bacterie werd vrijdag ontdekt in een drinkwateropslag in Utrecht, waardoor tienduizenden huishoudens het drinkwater moeten koken. Dat advies geldt voor de stad Utrecht en enkele dorpen ten noorden en oosten daarvan. Drinkwaterbedrijf Vitens onderzoekt de bron van de besmetting. De eerste testresultaten worden maandagmiddag verwacht. Bij supermarkten in het gebied zijn nauwelijks flessen drinkwater te krijgen. Vitens roept op om het kraanwater gewoon drie minuten te koken. Belgische autoriteiten willen dat er vanmiddag een einde komt aan een illegale reef in Wallonië die sinds vrijdagavond bezig is. Op een verlaten boerderij ten noorden van Doornik hebben zich zo'n duizend feestgangers verzameld, meldt de VRT. Onder hen zijn ook Nederlanders. Volgens de burgemeester waren er geen grote incidenten, maar is er wel overlast voor de buurt en voor het verkeer. Hij waarschuwt dat het feest vanmiddag afgelopen moet zijn. Het weer landinwaarts nog droog, maar vanuit het westen komt er regen aan. Soms ook met onweer of hagel. Ook vanavond nog een tijd buien, later, later droogt het, klaart het op. Morgen ook regen, wind en een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie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 Het 106 FM 106.9 FM. Comfort, yeah. I can't feel I can't focus There's the picture changing Every moment And your destination You don't know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 Just roll it.